We schrijven het jaar 1983 en we bevinden ons in de provincie Zeeland waar al eeuwenlang een strijd voert tegen het opdringende water. Bij een huisje aan zee, op een van de eilandjes in de Oosterschelde arriveren een paar bekende gezichten. Leuk, tante! Ja, maar mogen we mogen nu eindelijk eens weten wat we hier komen doen, Lambiek? John ja, en ik kregen van de krant de opdracht ...een fotoreportage te maken van de Deltawerken aan de Oosterschelde. Wat is dat voor iets, Lambiek? Ze bouwen hier een stormvloedkering. Een gigantisch bouwwerk om de bevolking tegen overstromingen te beschermen. Uh, goedemiddag. Uh, u laat me schrikken. Waar komt u vandaan? Uh, hoe bent u? Uh, ingenieur Bakvijter. Aangenaam. En welkom. Rijkswaterstaat stelde mij op de hoogte van uw komst. Oh. Hartelijk dank, meneer Bakker. Pardon, bakveiter is de naam. Excuseer, meneer Fuitbijter. Hmm. Ik zal u het een en ander uitleggen over de Deltawerken. <hums> Vanaf 1877 heeft elke generatie hier in Zeeland met watersnood te maken gehad. De ramp van 1953 was de laatste in een lange rij, waarbij vele slachtoffers vielen. En grote delen van Zuidwest-Nederland overstroomden. En toen hebben we gezegd, nou moet het maar eens afgelopen zijn. We bonden de strijd met de zee aan met nieuwe technieken. En nu, 30 jaar na de laatste stormramp, nadert het Deltaplan zijn voltooiing met de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Normaal blijft deze kering open, maar bij een zware storm kan ze gesloten worden. Het achterliggend gebied wordt dus veilig gesteld en toch blijft het getijverschil zo groot mogelijk. Voorwaar een titanenwerk. De wereld kijkt met bewondering naar wat jullie hier presteren, meneer Buitvakker. Pardon, Bakvijter is de naam. Ja, natuurlijk, meneer Batvijker. Ik vind het grandioos dat jullie de Woeste Zee kunnen temmen. Als het maar waar is. Wat zei je daar, Wiske? Niets, Lambie. Maar ik hoorde het stemmetje ook. Het kwam van achter dat zandheuveltje vandaan. Onze vrienden gaan op onderzoek uit, maar kunnen de eigenaar van het stemmetje nergens vinden. Vreemd. De volgende dag gaan Lambiek en Joron met bakveiter op stap voor hun fotoreportage. Ze bekijken alle werkzaamheden aan de stormvloedkering. Maar als ze naar huis willen rijden, blijken de banden van hun jeep te zijn lek gestoken. Suske en Wiske proberen intussen of ze sporen kunnen vinden van de eigenaar van het stemmetje. Kijk Wiske, een spoor in het zand. Het loopt van de duinen naar de zee en het lijkt... Hmm, het lijkt op de afdruk van een visstaart. waar waaraan denk je? Een wandelende vis? Wel ja, nee, maar toch gek. Hier is ook een afdruk van een hand. Die van jou natuurlijk. Nee, ze is kleiner. Een meisjeshand. Ik weet waar je aan denkt. Aan een zeemeermin. Doordat Wiske zo hard moet lachen, laat ze haar popje Schanulke even los. Net op dat moment steekt er een stevige wind op, die Schanulke de zee inblaast. Sus, doe iets. Als Schanulke nat wordt verdrinkt ze... Ja, maar ik moet iets hebben om haar uit het water te vissen. Toevallig ligt er bij Suske en Wiske een stuk wrakhout met een touw eraan vast. Suske pakt het touw en slingert het stuk wrakhout de zee in. Zo hoopt hij Schanulke terug te kunnen trekken. Maar als het stuk wrakhout in zee terechtkomt, horen ze een kreet. Auw. Oh. Hoorde je dat? Ik hoorde iemand roepen. Dat zal Schanulke geweest zijn. Nee, daar, Kijk, een hand. Er is iemand aan het verdrinken. Er is geen minuut te verliezen. Ik duik er achteraan. En schandeurlijke dan? Suske weet nog net op tijd de hand die boven water uitsteekt te grijpen en de drenkeling op het droge te trekken. Dan verbazen Suske en Wiske zich pas echt. Jee, een minnetje. Nee, ze is bewusteloos. Ik zal haar bijbrengen. Maar wat is ze mooie, vis? Nee, ze is lelijk. En hoe zit het met Schanulke? Mijn kind zat verdrinken. Jammer voor Wiske, maar Suske vindt een levend wezen belangrijker dan een popje. En terwijl Schanulke kopje ondergaat, brengt Suske het zeemerminnetje bij haar positieve. Hoe heet je, zeemermin? En waar kom je vandaan? Mijn naam is Marisa. Ik ben de laatste der legendarische onderwaterbewoners. Mijn gezellen, zoals Neptunus en nog vele anderen, zijn voor de moderne tijd gevlucht naar andere, verre zeeën. De zee is een zegen voor de mensen. Ze levert voedsel en er is scheepvaart. Maar de mensen zouden goed voor haar moeten zijn, in plaats van haar te vervuilen. En de stormen en overstromingen dan? De zee is enkel gevaarlijk door de machtswellers van Aquatilla en Beaufort. Niet? Dan trekt er een grote grijze wolk voor de zon en steekt er een storm op. En voordat Suske verder kan vragen, verdwijnt Marisa de zeemeermin weer in het water van de Oosterschelde. Thuis vertelt Suske wat ze meegemaakt hebben. Puh, onzin, een zeemeermin? blaat me niet lachen? Die middag gebeurt er weer iets vreemds. Terwijl Lambiek en Jorom over de kade lopen, trekt er ineens een grijze wolk voor de zon en breekt er een zware storm los. Een van de sleepboten slaat door het noodweer los en Jorom heeft de grootste moeite de boot te redden. Maar als hij dat gedaan heeft, gaat de storm even snel weer liggen als hij opgekomen is. Wat onze vrienden niet merken, is dat van onder de basaltblokken twee paar ogen alles in de gaten houden. De wezigheid van het indringers begint jaarlijk te worden. Juist, vannacht jagen we ze van het eiland. Wat de geheimzinnige wezentjes onder de basaltblokken bedoelen, merken onze vrienden die avond laat. Wat was dat? Een aanslag, dom hoor. Wie heeft dat gelapt? Ik druis je de nek om. Maar hoe onze vrienden ook zoeken, ze vinden niemand. De daders zijn gevlogen. Zo goed en zo kwaad als het gaat, repareren ze het gat in de muur dat door de bomaanslag ontstaan is. Dan gaan ze slapen. Maar Wiske kan de slaap niet vatten. Ze mist Schanulke zo erg. En midden in de nacht besluit ze naar zee te gaan in de hoop dat haar lieve popje aanspoelt. Schanulke! Ach, wat sta ik hier te roepen? Ik kan me toch niet verstaan. Wiske. Wat? Schanuuleke? Nee, ik ben het. Marisa. Ik kon schanuuleke terugbrengen. Hier. Ach, lieve Marisa, dank je wel. Je bent voor eeuwig mijn hartsvriendin. En neem me niet kwalijk dat ik zo lelijk tegen je deed. Ik kwam niet alleen schanuuleke terugbrengen, ik kwam jullie ook waarschuwen. Voor wat? Ik heb gezien dat er een aanslag werd gepleegd op het huisje waarin jullie wonen. Wie heeft het gedaan, Marisa? Het waren de slijkmosselen. Een soort zeetrollen waarover Aquatilla het bevel voert. Kijk uit voor die wezentjes. Wie is Aquatilla toch? Ik zal bij het begin beginnen. kwart van de aarde is met water bedekt. In de oertijden herbergde de Noordzee een boze geest. Aquatilla, de gezel der zee. Hij wilde het vasteland veroveren, maar werd door goede magiers teruggedreven. En Aquatilla trok zich terug op de bodem van de zee. Ga door Marisa. spannend! Spannend, maar gevaarlijk. Dan zijn de magiërs verdwenen. Techniek en wetenschap vervangen hen. Maar Aquatilla slammerde verrokken in zijn schuilplaats op de bodem van de zee. Nu en dan slaat hij toe met de hulp van Beaufort. Wie is dat nou weer, Marisa? Beaufort is nog zo'n kwade geest. Hij houdt zich in de schuil. Als die twee een verbond sluiten, kan het lelijk stormen en vallen naar veel slachtoffers. Aquatilla ziet door de delta werken het eind van zijn macht naderen en wil een duel aangaan. De mens tegen de natuurelementen. Oh, maar wij hebben je rond... Ik zal die Aquatilla wel eens morgens leren. Zo eenvoudig is dat niet, Wiske. Aquatilla is bozaardig en nog steeds zeer machtig. Zeg, waar houdt het heerschap zich schuil? Dat weet niemand. Maar nu moet ik gaan. Wiske en Marisa nemen afscheid, maar achter een paar basaltblokken liggen de slijkmosselen op de loer. Daar is ze! betere kans krijgen! De slijkmosselen overmeesteren Wiske en dwingen haar een duikerspak aan te trekken. Dan slepen ze haar de zee in op weg naar de schuilplaats van Aquatilla. Als de anderen de volgende ochtend merken dat Wiske verdwenen is... roepen ze meteen de hulp van ingenieur Bakvijter in. Ja, hallo, met Bakvijter. Ja, ja, ik, ik heb gehoord van de aanslag. Vreselijk. maar wat? Ja, Wiske verdwenen? Nou, nee, maar... Een, ze een zeemeermin. <lacht> nee, nee, daar geloof ik niet in, hoor. Wat? Nou, als ik je daarmee gerust kan stellen, Sidonia... ...dan zullen we de Portunus het onderwater-inspectievoertuig inzetten... ...op de bodem van de Oost... Huh? Ja, nee, daar zoeken we dan de bodem van de Oosterschelde mee af. Maar we hebben wel wat anders te doen dan ons bezig te houden met sprookjes, hoor. Even later, in de commandokamer van de wijken Rip, ...het schip waar vandaan de Portunus bestuurd wordt... De Portunus is een voertuig waarmee met behulp van camera's de bodem van de zee afgezocht wordt. Kijk maar op het beeldscherm. Kijk, en dan. Kijk, wat gebeurt op de bodem van de zee? Als Wisken maar niet verdronken is. Intussen hebben de slijkmosselen Wisken naar een scheepsvrak op de bodem van de zee gebracht. Het is de schuilplaats van Aquatilla. Hier Aquatilla, de gevangene. Bah, landrat. Ik haat landratten. Wat kom je hier doen, landrat? Dat zou ik jou moeten vragen. Ik heb niet gevraagd om hier te komen. Trouwens, het ziet je niet lekker en die deel te werken. Nee, en ik zal alles afbreken. Mijn macht over de zee zal niet gebroken worden. Ik zal je eens wat laten zien. Aquatilla laat Wiske zijn belangrijkste werktuig zien. Een reusachtig rat, waarmee hij de hoogste en wildste golven kan maken. Dan sluit hij Wiske op. Intussen hebben Jorom en Lambiek een motorboot en duikerspakken gekregen en gaan ze op onderzoek uit. Net als ze op volle zee de pakken aan willen trekken. Jorom, kijk eens daar in de lucht. Weer die eigenaardige wolk, die ook op kan zetten toen we op de kabel liepen. En er komt muziek uit. Zal wel uitvinding van Delta Bouwers zijn. Muziek te bij werk. De zee wordt ook steeds woestid. Dan steekt er een cycloonwind op die onze vrienden uit het bootje zuigt, omhoog, de merkwaardige wolk in. Hé, hey, kan die muziek niet af? Pardon? Allermachtig, een orgel in de wolken. Eh, en wie is u? Ik ben boven de Pff, Ik snap het al hierom. Zo'n orgel werkt op wind. Hoe harder hij gaat spelen, des te de harder het gaat waaien. He he, jij bent snugger, dik op, landrat. Waarom steeds herrie met aardbewoners? Omdat ik landratten haat. Ze buigen voor mijn stormwinden, maar ze breken niet. Maar ze zullen zich onderwerpen. Samen met Aquatella zal ik het land met stormen teisteren. Delta werken bijna klaar. liedje bijna uit. Laat maar niet lachen. Ik blaas alles omver. Ik maak alles gelijk met de grond. Joram, dit is het moment. We moeten hem voor zijn. Blaaskaak moet vroeger opstaan. Ga nu orgel afbreken. <laughs> stelletje pommels. Gehate landratten. Wee hem die het durft op te nemen tegen Beaufort. <laughs> help, we zakken door de wolken. Kijk uit. Roesel is ons te slim af. Lambiek en Jeroen komen met een grote plons terecht in zee, vlak bij hun motorbootje. Als ze even later thuiskomen, vertelt Lambiek van Beaufort en zijn orgel. En wat ze zo even meegemaakt hebben. Maar ook tante Sidonia heeft een ontdekking gedaan. Kijk eens wat ik gevonden heb. Een fles met een brief erin. Een dreigbrief van Aquatilla. Wat staat erin? Dat Aquatilla Whisker zal doden als de deltawerken niet onmiddellijk stop worden gezet. Dan moeten we meteen uh, bijtvakker, ik bedoel uh, vakbijter, pakken uh, Niks ervan. Oh, geen woord tegen de ingenieurs. Die geloven er toch geen woord van. Sidonia, Suske en Lambiek besluiten met z'n drieën op onderzoek uit te gaan. Ze trekken duikerspakken aan en varen met het motorbootje de Oosterschelde op. Net als ze het water ingedoken zijn, op zoek naar wisken, begint Bovoer weer op zijn orgel te spelen en breekt er een storm los. De opgezweepte golven veroorzaken onder water grote zandwervelingen, waardoor onze vrienden geen hand voor ogen meer zien. En door de hevige stroming wordt Lambiek van Suske en Sidonia gescheiden. Lambiek zwemt blindelings verder, maar na een poosje trekt het opgewervelde zand langzaam op en voelt Lambiek vaste grond onder de voeten. Dan ziet hij een scheepszak. Daar moet het meer van weten. Lambiek zwemt door een gat in de romp het schip in. En per ongeluk vindt hij de getraliede cel waar Wiske in opgesloten zit. Wiske! Lambiek, pas op voor die slijkmosselen. Hier, een vuil. Je hebt het meegebracht. Daarmee kun je de tralies doorvuilen. Ik ga nu eerst even met die twee slijkmosselen afrekenen. Maar het zijn er geen twee, het zijn er wel honderd. En Lambiek heeft geen schijn van kans. Even later staat hij voor Aquatilla. Bah, nog een landrad. Sluit hem op. Weet je eigenlijk wel hoeveel de wortel uit 629 is, baart aap? Huh? Uh. Nou? Uh. Lambiek probeert met allerlei onzin en smoesjes zoveel mogelijk tijd te winnen. Dat lukt goed totdat Aquatilla Lambieks gezwam zat is. Bent die zwamneus van een landrat aan de mast van het wrak. Zo, hier zul je blijven tot je luchtflessen leeg zijn. En dan zul je stikken. Wiske heeft intussen genoeg tijd gehad om een tralie door te veilen en te ontsnappen. Zo vlug als ze kan zwemt ze weg van het wrak. Dan, bij toeval, stoot ze onder water op Suske en Sidonia, die nog steeds naar Lambiek aan het zoeken zijn. Suske, tante! Wiske! Hoe kom jij hier, Wiske? We waren doodvernauwd. Dat vertel ik straks wel. Hebben jullie Lambiek gezien? Nee, wij zoeken hem ook. Hemel, dan zit hij toch bij Aquatilla. Kom op, naar het wrak. We hebben geen minuten verliezen. Razend snel zwemmen Suske, Wiske en tante Sidonia naar het wrak. Daar zien ze Lambiek staan, vastgebonden aan de mast en bewaakt door een slijkmossel. Ik reken wel met die slijkmossel af maken jullie ondertussen een los. Wat? Wat doe jij hier? Oh, een praatje maken. Zeg, de mosselen zijn weer lekker dit jaar, hè? Hm? Huh? Wat? Eten jullie ons? Hoe dan? Oh, uh, gewoon. Eerst levend in de pot, een kwartiertje koken in je eigen vocht. Uh, dan smeer ik je lijk in met knoflookboter en dan twintig minuten in een gloeiende oven. Help, help, help! De slijkmossel wordt doodsbang en smeert hem. Suske en tante Sidonia hebben intussen lambiek bevrijd en even later zitten onze vrienden thuis bij te komen van hun onderwateravontuur. Dan komt Marisa onverwacht op bezoek. Marisa, je bent helemaal overstuur. Wat is er? Er is geen minuut te verliezen. Aquatilla en Beaufort hebben een verdrag gesloten. En ik heb gezien dat de slijkmosselen bommen aan het leggen zijn onder de pijlers. Heb Aquatilla onderschat. Wil duidelijk deltawerken vernietigen. Moet nu vlug gaan. Ik ga met je mee. Jullie blijven hier. Veel te gevaarlijk. Razend snel rijden Jeroen en Lambiek in hun jeep de deltawerken af. Overal vinden ze bommen en slijkmosselen die bommen aan het leggen zijn. Maar tegen Jerom zijn maar weinigen opgewassen. En een uurtje later zijn Jerom en Lambiek de situatie dan ook weer meester. De slijkmosselen zijn van de pijlers verjaagd en de bommen zijn opgespoord en op een stapel gelegd. Dan begint het te waaien. Hoor je dat, Jérômeke? Het orgel. Nou voor begint weer. Kijk, Semiamin loopt met bommen weg. Stop, Marisa. Dat is levensgevaarlijk. Lambiek rent achter Marisa aan, maar tevergeefs. Met bommen en al verdwijnt ze in de golven. Wat was dat? Het komt achter de duinen vandaan. Oh-oh, huisje stort in. Tony met zus en Wisk nog binnen. Vlug zijn. Maar Jerom en Lambiek komen te laat. Het huisje is in elkaar gestort. Gelukkig komen Suske en Wiske ongedeerd onder het puin vandaan. Alleen, waar is Sidonia? Sedonia gaat er met de chips in door. kom terug. Tante, laat ons in de steek. Aquatilla en Beaufort besluiten op dit moment alle registers open te trekken. En er ontstaat een storm zo hevig als Zuidwest-Nederland nog nooit gezien heeft. Intussen zoeken Lambiek, Joron, Suske en Wiske dekking tegen het natuurgeweld tussen het puin van een ingestorte huisje. Luister je om, bloeiende dus sirenes op de delta werken. Er is iets gebeurd. Kunnen misschien helpen. Volg me. Onze vrienden trotseren de elementen en rennen naar ingenieur Bakveiter. Die is wanhopig. Er onttrekt zich een ramp. Het schip de Ostrea is op drift geslagen. Als daar wat mee gebeurt, kunnen we het wel vergeten. Geef ons een wij lossen het wel op. Jeroen en Lambiek vertrekken met een sleepboot om de Ostrea, een van de belangrijkste vaartuigen van de Deltawerken, weer op sleeptouw te nemen. Jerom moet daarvoor onder water een kabel vastmaken. Net als hij daarmee bezig is, ziet hij verderop Marisa langs zwemmen met een paar bommen in haar armen. Jerom heeft geen tijd achter haar aan te gaan. Hij moet de kabel aan de Ostrea vastmaken. Als dat gelukt is en Lambiek en hij aan de kade komen... Wat is dat? Kijk, een Ik Ben bang dat Marisa omgekomen is. Had bommen in haar armen en was op weg naar de ogen van Aquatilla. Arme Marisa. Bo, in ieder geval is Aquatilla er geweest. Kijk maar, de zee wordt Maar de wind nog niet. Hoor maar. Wat voor voren dat uit een schepje bovenop. Welke gek gaat er nu met dit weer vliegen? Wie is dat? Het ding vliegt ook nog erg laag. Het komt recht op ons af. Duiken! Maar, maar dat is... dat is. Achter het stuur van de helikopter zit tante Sidonia. Ze slingert als een bezetene heen en weer door de lucht. Maar dan, ineens, lijkt ze de machine onder controle te hebben en manoeuvreert ze het ding omhoog. Kijk, tante gaat boven de balk van boven. Hoor. Wat is dat? Ze strooit iets uit de er. Dormia slimmer wil niet denken. Strooit zilvernitraat uit. Is enige manier om wolk van Beaufort uiteen te doen vallen in regen. Inderdaad, langzaam maar zeker brokkelt de wolk af. Het rijk van Beaufort is uit. Het orgel zwijgt, de wind neemt af en Beaufort dondert met orgel en al in zee. Ingenieur Bakveiter snapt er intussen niet veel meer van. Wat is er gebeurd? Geen wind meer? Geen storm? Hoe kan dat? Ach, meneer Stijkbakker, jullie ingenieurs zullen het wel niet willen geloven. Maar Aquatilla en Beaufort zijn overwonnen. Wie? Vraag maar niets meer. Wees dankbaar voor de goede afloop. Alleen voor Marie zijn ze niet goed afgelopen. Niet te vlug, Rieske. Ik ben er nog. Ik heb Aquatilla in zijn wrak opgeblazen. Maar was wel zo slim, zelf eerst een goed heen komen te zoeken. Nu ga ik echt. Vaarwel. Dag. Daag. Ingenieur Bakveiter kan zijn ogen niet geloven. Zag hij nou net een zeemeermin, of droomde hij? En Aquatilla? En boof Vrienden uh, <coughs> Vrienden, bedankt voor alles. Ik tik dat ik er maar eens een paar weetjes tussenuit ga. Eh, van groent. <lacht>